Voor het eerst is een groep Albanese asielzoekers per charter uitgezet. Het zijn dertig mensen die niet zelfstandig wilden terugkeren en mensen die via Nederlandse zeehavens hebben geprobeerd illegaal naar Engeland te reizen. De Albanese zijn op Rotterdam de Heek Airport op het vliegtuig gezet. Aan boord waren ook zeventig marechaussées. Volgens staatssecretaris Dijkhoff is het aantal Albanese asielzoekers de afgelopen maanden fors toegenomen. Hij benadrukt dat hun verzoek bijna altijd kansloos is. Albanië staat op de lijst met veilige landen. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd wegens wateroverlast. Delen van de stad staan blank doordat het de hele week heeft geregend. Volgens de autoriteiten in Sri Lanka is het de zwaarste regenval in 25 jaar. Door het noodweer zijn deze week al 57 mensen omgekomen. Het midden van het land werd eerder al getroffen door een modderlawine. Gemeenten bouwen te weinig huurwoningen in de vrije sector, terwijl daar een steeds grotere vraag naar is, blijkt uit een onderzoek onder 105 gemeenten. Slechts 1 op de 10 gemeenten reserveert grond voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector. Dat zijn woningen met een huur van meer dan 711 euro per maand. Minister Blok vindt dat dit aantal sterk moet groeien in verband met de doorstroming op de woningmarkt.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 Ja, ja, goedemiddag, luisteraars. En uh, mag de muziek iets zachter, Jonas? Ja, dankjewel. In het kader van, ik hoor je niet! Nee, goedemiddag, luisteraars. Uh, laat ik beginnen met u een heel smakelijke lunch uh, te wensen. Want ja, per slot van rekening heet het programma Zandvoort Luncht. Dus dat gaan wij straks ook gezellig doen hier. En... Uh, u had het waarschijnlijk al via de social media begrepen. We hebben vandaag een speciale uitzending, want op vrijdag hebben we normaal geen team. Dus ook normaal geen uitzending meer. We zitten echt dringend te wachten op een nieuw team. Dus voelt u zich geroepen om op de vrijdag gezellig van 12 tot 2 een mooi programma te maken. En kunt u een beetje schuiven of wilt u dat leren en heeft u een aardige radiostem. Kom dan, wees welkom in ons midden. In ieder geval, we zijn vandaag met, dus met de gelegenheidsduo Belinda Geuransson. En Dolly Tempierik. Uh, ja, en uh, aan de knoppen hebben we de assistentie van Jonas Parson. En uh, we zitten vol smarten te wachten, want uh, hij komt, hij komt, en hij komt niet alleen. We krijgen twee hele bijzondere gasten. Uh, twee burgemeesters. Daar kan... Uh, Belinda, ons van alles over vertellen, over de gasten die we gaan krijgen? Toch? Ja, we krijgen twee gasten. Ten eerste komt onze eigen burgemeester Nick Meijer, die komt langs. En uh, hij is in het gezelschap van Robert van der Zwaag en die is burgemeester van Veren uit Zeeland. En, en we is... gaan uh, straks vernemen wat hij hier komt doen en waarom dit is en wat ze allemaal te vertellen hebben. En uh, we hebben heel wat raakvlakken, dat beloof ik u alvast. Goed, verder blijft het programma zoals het format in feite is... en zoals u ons kent van door de weekse dagen. Uh, veel gezellige muziek. Om half één het regionale nieuws, het weerbericht, het liedje van de sidekick. Uh, en voor de rest gaan we gezellig praten om 1 uur cabaret... En uh, daarna weer gezellig praten en uh, liedjes. En, uh, nou, dan wordt het vanzelf wordt weer gezellig. twee uur. Dat gaat heel snel. En ik kijk net Belinda aan. Want we hebben net heel wat werk verzet. Maar weet je wat we vergeten zijn? Nee, het het nieuws en het weer. Nou, Dus ik ga heel snel aan het werk. En dan ik we ga met... gauw het nieuws voorbereiden. En dan uh, laat ik de taak van uh, Sidekick eventjes uh, over aan uh, Belinda. Gezellig. Tot zo. En dan beginnen we gewoon lekker met een muziekje van... Uh...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 the world. and fire and for you fly me to the moon Ja, luisteraars, en we wachten op dit moment even op de komst van twee burgemeesters. De burgemeester van Zandvoort en de burgemeester van Veren. Het plaatsje Veren op Walgeren. Um, de burgemeester van Veren brengt namelijk een werkbezoek aan, aan Zandvoort. We zullen daar straks allemaal over horen wat hij hier allemaal gedaan heeft. En um, de gemeente Veren, voor, uh, voor u thuis, kent heel veel vergelijkingen met Zandvoort. Het is natuurlijk ook een kustdorp. Alleen Veren bestaat, we kennen het plaatsje Veren, maar daarnaast bestaat de gemeente Veren uit 13 kernen. Ondertussen, ik heb ze even opgezocht. En het zegt niet iedereen wat. Maar het is de gemeente Aachtekerken, Biggenkerken, Donburg, Gapingen, Grijpskerken, Koudekerken, Melenskerken, Oostkapellen, Serooskerken, Veren, Vrouwenpolder, Westkapellen en Zoutelanden. Deze gemeente Veren heeft dus 13 kernen en een 34-kilometer lange kustlijn. Als we dat vergelijken met Zandvoort, die heeft een 9-kilometer lange kustlijn. Dus daar hebben ze. En Zandvoort heeft trouwens 4 miljoen bezoekers. Ik ben benieuwd hoeveel Veren het gaan miljoen. Dus 4 miljoen bezoekers Sowieso. op jaarbasis. We gaan straks horen hoeveel de gemeente de Veren Vergelijk Vergelijking nog even. Zandvoort een kleine 17.000 inwoners. En Veren kent een kleine 22.000 inwoners. Wij hebben een raad van 17. En Veren kent een raad van 19 raadsleden. En hoe is het college daar verdeeld? Of hoe zijn de partijen daar verdeeld? We hebben zes partijen in Veren. Um, vijf van de SGP ChristenUnie, vier van het CDA... drie van de VVD, drie van PvdA GroenLinks... drie van de, uh, de lokale partij Dorpsbelangen en Toerisme Veren... en één raadslid van D66. En het college wordt gevormd door SGP ChristenUnie, uh, CDA en PvdA GroenLinks. En de burgemeester is zoals gezegd Robert van der Zwaag... en die is van CDA-huizen. We hebben ook de burgemeesters gevraagd om hun eigen muziek mee te nemen... En uh, hun keuze. En de verrassende zal niet zijn van de burgemeester van Veren. We beginnen met Bluf aan de kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.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 Wat een vreemde dag vandaag, eigenlijk, hè, als we het zo bekijken. Het loopt heel raar. En volgens mij gaan we nou met een liedje verder, wat ook niet helemaal. De... We gaan. Uh, het nieuws maar doen dan. Afwijken van, uh, van onze normale formule. We gaan nu even het regionale nieuws doen in de afwachting van de hoge Heren. Oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Inderdaad, het nieuws van 20 mei 2016. Op de... Mag die ietsjes zachter? Dank de... je wel. Op de vrijdag voorafgaande aan de familie familieracedagen... driven bij Max Verstappen... komt Max Verstappen zelf weer naar het Raadhuisplein. Vorig jaar kwam hij daar ook naartoe... En toen nam hij zijn Toro Rosso mee. En dit jaar neemt hij hoogstwaarschijnlijk zijn Red Bull RB12 mee. De bolide waarmee hij afgelopen zondag zo'n prachtige en historische zegen... op het circuit van Catalonië behaalde. Zeker is dat hij een handtekeningensessie en een bordeszenne bij het raadhuis... dat dat op het programma staat. De verwachting is dat Max en zijn team tussen half acht en acht uur... naar het centrale plein van Zandvoort gaat komen. En... Uh, u weet natuurlijk wel dat uh, CFM daar uiteraard bij gaat zijn. En uh, het hele weekend zijn zij aanwezig uh, met uh, uitzendingen... verslag en uh, reportages en er wordt gefilmd... en alles wordt vastgelegd door CFM. Dus een druk weekend staat ons dan te wachten. Goed, een uh, 19-jarige Haarlemmer is uh, gisteravond aan het Californiëplein gestoken met een scherp voorwerp. De politie heeft vier aanhoudingen verricht... Rond half twaalf s avonds kreeg de jongen om onduidelijke redenen... ruzie met enkele andere jongeren... en hierop is het slachtoffer met een scherp voorwerp gestoken. Daarop ging hij er met een auto vandoor samen met een andere jongeman. Het tweetal werd in een auto aan de bergvennen aangetroffen. De politie begon een zoekactie in de omgeving... waarna vier verdachten zijn aangehouden. Het betreft drie halemers van 17, 19 en 21 jaar en een Ermuidense van 18 jaar. De politie onderzoekt de betrokkenheid van deze vier personen bij dit conflict. Getuigen worden gevraagd om contact op te nemen via 0900 8844... en anoniem melden kan via 0800 730. De beachpopzingers vieren een koperen jubileum... Ze bestaan 12,5 jaar en dat wil de groep vieren met een groot concert op zaterdag 4 juni in Theater de Krocht. Onder leiding van dirigent Arno Westerburger brengt het koornummers ten gehore van onder andere van Velsen, Beatles, Ren, Robbie Williams. Nieuw is de samenwerking van de dansschool van Conny Lodewijk, On Air Events. Dansers zullen enkele nummers extra bravoer, bravoer geven... met een speciaal voor dit concert gearrangeerde uitvoering. Ook heeft de band een instrumentaal muziekstuk ingestudeerd. Zaterdag 4 juni gaat het plaatsvinden in de krocht. Aanvang is 8 uur. De zaal gaat open om half 8. En de kaarten kosten 8,50 euro per stuk, inclusief een pauzedrankje. Kaartjes zijn aan de avond zelf aan de deur te koop... of vanaf vandaag bij de Bruna... Een snelheidsduivel is woensdagavond met liefst 125 km per uur... over de Prins Bernhardlaan in Haarlem geraast. Helaas voor deze automobilist was er net de snelheidscontrole gaande... op de straat waar je maximaal 50 mag. De politie heeft nog gezocht naar de bestuurder die zo hard langs kwam vliegen... om zo direct zijn rijbewijs in te kunnen nemen... maar helaas was hij zo snel dat ze hem niet meer hebben aangetroffen. In totaal reden er 479 voertuigen langs de radarwagen. En daarvan gingen 70 bestuurders over de maximumsnelheid heen, meldt de politie op Facebook. Ze kunnen allemaal een procesverbaal in de brievenbus verwachten. Tot zover het regionale nieuws, Jonas. You go, you the weather, the weather het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, vandaag is het over het algemeen bewolkt... en met name vanochtend valt daaruit wat lichte regen of motregen. Maar vanmiddag wordt het geleidelijk droog... en later klaart het zelfs vanuit het westen op. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en opklaringen...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 Erg, hè? Die cartridge is bijna leeg. Dus sommige woorden kan je niet meer uh, goed oh. oh En met die wind wordt warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar ongeveer 23 graden. Heerlijk. Heerlijk, zeker. En later op de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dus uh, heerlijk van genieten. En tot dat was het weer volgens Rico Schreuder. U zult het gehoord hebben aan het geroezemoes op de achtergrond. Dat druk, de beide hoor. heren gearriveerd zijn. Dus we gaan nu nog even naar het nummer van de Sidekick luisteren. En dan gaan we een gesprek voeren met de beide burgemeesters. Het liedje van de sidekick, op van de Sidekick. Ja, dankjewel Jonas. Niks te danken. Ja, die had ik gekozen. Nou mag uh, Belinda nog een liedje kiezen voor de Sidekick. Uh, voor volgende straks. Ja, voor het volgende uur. Gezellig. Nou, ik had het al gezegd. Hè, er was net al wat moes op de achtergrond. En uh, onze beide gasten zijn gearriveerd. De burgemeester van Veren is te gast in ons prachtige dorp Zandvoort... Aan de kust, dat was ook de enige voorwaarde die hij stelde om te komen. Ik wil gerust wel ergens op bezoek, zegt hij, maar het moet wel aan de kust zijn. Ja. Nou, dus Wat dat betreft hadden we geluk. Een gezellige gast en onze eigenste burgemeester, burgemeester Niek Meijer. Uh, hartelijk welkom heren in ons programma. Dank u wel. Ja, en een smakelijke lunch. Ja, dank Goedemiddag je. luisteraars. Ja, ja. <laughs> Goedemiddag luisteraars thuis, wij zitten nu aan een lunchmaaltijd. Ja, ja. Aan een broodje. Ja. Oh. Ja, daar maken we een enorme grote uitzondering mee. Want okay. officieel mag er niet gegeten worden in de studio. Maar oh. ja, Ops. je hebt de uitzondering bevestigd de regel. Hè? Ja, zo is het. Ja. Ja, ja. Dan, uh, dan ga ik de microfoon aan Belinda geven. Want Belinda die gaat een interview houden. Hè? Ja, ik, ik had alleen één dingetje wat, wat mij wel opviel. Want we zijn natuurlijk van tevoren een beetje gaan, gaan zoeken en doen. En uh, wat mij enorm opviel uh, op de website van de gemeente Veren... Uh, waar de informatie was over de burgemeester... Dat, dat er enorm veel informatie over u te vinden is op die website... inclusief telefoonnummers, adres, alles. En, en bij ons is dat niet burgemeester. Dat, is, dat, nee, dat, dat vond ik, ik zo'n enorme ja. tegenstelling. En wat is de vraag? Ja. Nee, dus Die, geen vraag. Het is geen vraag, maar ik alleen maar even zeggen. Ja. Ja. Ja. Kijk, ik kan wel vragen waarom dat is, maar. Ik bedoel, het is zo'n enorme tegenstelling dat je daar eigenlijk ook geen antwoord op kan geven, wat, wat binnen twee minuten gegeven kan worden. Ben ik bang, toch? De vraag is wie? <lacht> <lacht> <lacht> oh, ja, ah, ja. nee, ik vroeg me reageren. dan dus af van uh, in, in de gemeente uh, Veren, is is het dan uh, zo close? Zo la la la het la la het ons, -kent -ons -gevoel? Of, ja, of nou, is dat gewoon een persoonlijke keuze die u maakt? Alle Ach, twee. Zeg maar. Alle okay. twee. En ja. Ja, dat hebben we voor het hele college. Oké. Okay. Uh... Nou. Ja, dus, zo, zo heb ik altijd geopereerd. Uh, en ze weten hier toch wat te vinden. Dus, ja. maar voor, ja, dan, dan maar liever de informatie van de thee geven. Ja, maar iedereen weet het. Dus uh, dat mag ook okay. iedereen weten. Ja, ja, ja. ja, dus, uh... ja. Nou, mooi. mooi. Ik geef dan de microfoon door aan Belinda. Goedemiddag luisteraars eh, nogmaals. En eh, welkom eh, bij de burgemeesters. Um, Veren, in de inleiding hebben we het al gezegd. Veren en Zandvoort, beide kustplaatsen. En ik gaf ook al aan, uh, Veren heeft 34 kilometer kustlijn Zandvoort 9. En um, Veren, en met name dan Donburg, uh, is het schoonste strand van Nederland. Hoe doet u dat? Uh, met fantastische uh, vrijwilligers, maar ook betaalde krachten. We hebben een stichting strandexploitatie Veren. En eh, wij hebben toen tien jaar geleden eh, de reddingsbrigade en het schoonmaken allemaal bij elkaar gezet in een aparte stichting. Dus onze reddingsposten doen behalve het redden, eh, houden ze ook het hele strand schoon. Eh, en het is een aparte stichting geworden, de afvalverwerking, eh, alles doen ze zelf. Eh, het is gedeeltelijk ook eh, professioneel, we huren er zomaar ook kracht in, maar die worden betaald. En wij steken er ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar in om het eh, schoon, gastvrij en veilig te maken. En als ik dan uh, heel uh, plagend zou zeggen... misschien hebben jullie wel minder toeristen... dan wij hier in Zandvoort hebben. Dus het is minder vies bij jullie? Nou, we hebben 4,4 miljoen uh, overnachtingen per jaar. Uh, en dan zonder de dagjesmensen... Ja, dat zullen er ook uh, afgelopen pinkster, Ja, dan zitten we ongeveer op 100.000, denk ik. Richting 150 overdag. Uh, dus qua toerisme zitten we ongeveer wel, wel gelijk. Dat is wel... Uh, ik denk Zandvoort veel meer dagjesmensen heeft uh, dan wij. Uh, dat ja. is, is bij ons iets minder. Uh, maar qua aantallen spreek we ongeveer over dezelfde grootheden. Nou, burgemeester Meij, wat kunnen wij daarvan leren als antwoord? Uh, veel en niet veel, want we weten al veel uh, op dit punt. Ik denk dat het essentiële verschil is dat het bij ons zich concentreert op 1 tot 2 kilometer. Die 5 uh, tot 6 miljoen mensen die wij krijgen als ja, dagjesmensen grotendeels. Wij proberen rond een miljoen nachtverblijvers te halen. Maar dat concentreert zich echt in dat blok. En dat verklaart het verschil. In de gemeente Veren, met al die kernen... en die prachtige kustboog daar van Zeeland... daar zie je hem heel erg gespreid worden... en dat trekt ook een heel ander publiek. Uh, en in die concentratie... want uh, ik, denk, ik denk uit mijn hoofd... dat Domburg misschien wel de meeste... Uh, kust- en de strandbezoekers trekt. Ja, en Zoutenlanden ook. Dus het begint ja. even voor de luisteraars bij Dishoek. Zoutelande, Westkapelle, Domburg... Oostkapelle, Vrouwpoller, Veren. Neeltje Jans ook. Daar hebben we tegenwoordig ook strandbewaking. Ja. Uh, dus het spreidt zich meer. Uh, maar wij we zien wel toeristen, Je komt jarenlang, ga je naar Zoutelande of naar Vrouwpoller of naar Domburg. Maar Domburg is wel, uh, de, daar vindt de concentratie. Alhoewel het bij Zoutelande en Oostkapelle ook wel gebeurt, maar het spreidt zich meer. En is het dat, dan ook een, zeg maar in, in, bij jullie in, in Zeeland een ander publiek dan hier aan de, aan de, in de Randstad? Een beter publiek of kan je dat niet zo nou zeggen? Ja, beter laat ik een ander over. Maar nee, je hebt geografisch anders. Wij hebben natuurlijk ook veel Duitse gasten. Wat wij de laatste jaren enorm zien toenemen is een aantal Belgische bezoekers. Dat stijgt ongeveer met 5% per jaar. <lacht> uh, tot aan Franse bezoekers ook. Uh, okay. Die zie je ook al noord Frankrijk komen. En voor de komen de meeste gasten uit Brabant, Limburg en, en Noord-Rijn-Westfalen, Zuid-Duitsland. Uh, maar je merkt af en toe ook al, als er een Italiaanse <coughs> vakantieweek is. Uh, uh, die zie je ook wel uh, komen. Hebben ja. wij dan toch minder, hier in Zandvoort minder uh, zeg maar de, de verblijfstoeristen uit die streken? Of? Die hebben wij, wij minder. Denk onze, onze hoofddoelgroep is natuurlijk de, de regio van de metropool Amsterdam. De tweede doelgroep daar gelijk achteraan is de Duitse uh, toerist. En vervolgens zien we ook de Belgische toeristen sterk opkomen. Dat is ook landelijk zo. Maar dat zie je natuurlijk ja. in Zeeland, zie je dat, denk ik traditioneel al heel lang. Dat zit er heel dicht tegen elkaar aan. Die spreken elkaar stalen wat makkelijker. Um, en ja, vanuit de, de Westerschelde tunnel sinds die er ligt. Hè, ja. Ik sta in drie kwartier in Antwerpen vanuit Veren. In drie kwartier ook in de gemeente Gent. En een uurtje is in Brugge. Dus voor die mensen is dat geen afstand. We, we hebben wel eens beeld, Zeeland is ver weg. En het. Ligt ergens... Uh, uh, heel ver. Met niks om zich heen. Maar ja hey. voor ons is uh, Antwerpen, Brugge en Gent uh, uh, heel dichtbij. Uh, net zoals hier Amsterdam is. Ja, klopt. Maar voor de Belgen uh, zijn wij ook weer dichtbij. Maar wat je wel ziet aan de, aan de Zeeuwse kust... En ik ben toevallig vorig jaar er nog geweest. Qua kust is die heel anders dan de, de, de, ja. de Noord-Hollandse kust, zeg maar. Veel meer ook uh, palen het, het strand in. Maar ook de strandbeleving met strandpaviljoens uh, is anders dan in, in, hier in het Westen, vind ik. Ja. Wat hebben jullie, hoeveel strandpaviljoens hebben jullie in, uh, in veren? Oh, mijn hoofd. Ongeveer? Uh, ik denk 60. 60. Maar, en hebben jullie ook jaar rond? Ja, we blijven permanent staan, allemaal. Allemaal? We, ja, wordt niks afgebroken. Staat ook hoger op palen. Uh, maar blijven ja. allemaal staan. Okay. En wat ik ook zag bij jullie, dat sowieso in Frauenpolder en in Domburg, dat je ook kon slapen op het strand? Ja. Ja. Is dat is dus kleinschalig? Of? Ja, daar hebben we dus kleinschalig uh, ingezet. Dat slaat enorm aan. Wat wij niet doen is in rijtjes zetten. Dus uh, dat, je, dat je nog twee huisjes voor je hebt. Dus, dus uh, het zijn de groepjes van twaalf, uh, zitten ze staan steeds. Uh, wij hebben gezegd, er mag geen speculatie in plaatsvinden. Dus je kan ze niet kopen. Uh, de stichting Strandexploitatie geeft ze uit. een ondernemer een vergunning. In eigen beheer dus. Of, ja, en die mogen dat uh, verhuren. Op het moment dat ze dat niet meer gaan doen, uh, moeten ze de vergunning inleveren. En dat kan een andere exploitant doen. Zo nee, voorkom je, niet in eigen beheer. Nee, zo voorkom je, de ondernemer doet het in eigen beheer, maar hij kan de huisjes nooit verkopen. Hij kan het ook niet overdragen aan een andere firma. Als hij stopt, dan gaat de vergunning terug. doen wij een aanbesteding voor iemand anders die weer huisjes neer mag zetten. Uh, want we hebben al twintig jaar permanente huisjes bij, bij Dishoek en Zoutenlanden en dat zijn... Waar mensen eigenaar van zijn. Ja. En eh, wat wij wouden is toeristisch dat daar ook gebruik van gemaakt kan worden. Dus dat er geen speculatie plaatsvindt op huisjes. Want ja, je zet ze neer ongeveer voor 30.000 euro, denk ik, bouwkosten. en je kan ze voor anderhalve ton verkopen. Ja, en dan, dan kan een bepaald deel van het publiek niet gebruik van maken. Dus we hebben bewust gezegd, jongens, die willen wij gewoon alleen voor de verhuur hebben. en geen eigen woning. Duidelijk. Nou, waarschijnlijk is bekend dat hier in Zandvoort de discussie nog, nog gaande is op dit moment. Ja. Over wel mee, of wel? niet? Maar zou dit een optie zijn, de, de opzet die Veren heeft gekozen voor Zandvoort... of is dat gewoon, uh, maakt dat feitelijk niet uit? Is um, het een wezenlijke keuze, wel of niet? Nee, de, de, de primaire keuze blijft denk ik altijd wel of niet. En wat we wel in Zandvoort hebben gezegd, en dat zie je ook in Zeeland terug... breder, de gemeente Veren heeft dat maar dan aantal andere gemeenten... is dat ze heel sterk en ik denk succesvol sturen op de kwaliteit van die huisjes... En daarmee ook op de kwaliteit van je strandbeleving en alle effecten eromheen. En een van de manieren om dat te doen is dat met een vergunningsstelsel, zoals nu omschreven. Maar dat kan ook op andere manieren. Dus daar moet je altijd wel goed op letten. De eerste discussie is wel of niet. De tweede discussie is de omvang. En de derde discussie is hoe hou je de kwaliteit op pijl. Nee, ik keek ondertussen even met een schuin ook naar links voor uh, uh, een muziekje even tussendoor. En we, we hebben heel erg lopen zoeken, want normaal hebben wij hier om één uur een, een, een cabaret-deel. Dat lukte dus. We hebben gezocht op burgemeester cabaret, burgemeester sketch. Nou, dat was niet de meest uh, gelukkige combinatie. Nee, dat is waar, maar wij vonden ook iets bij, uh, bij uw informatie. Het okay. was heel uitgebreid en uh, toen ontdekten wij, toen zagen we ineens van, hé, hey, wacht even... Uh, ja. burgemeester van der Zwaag is dit jaar tien jaar burgemeester van, uh, van Veren. Dat ja, klopt, hè? Dat klopt, ja, Het ja, ja, tiende ja. jaar, tiende nou, jaar. En, ja. en daar ja, wisten ja, ja. wij wel wat op. Okay. Daar <laughs> hebben wij wat op gevonden. Cabaret? Nee, geen cabaret. Speciaal voor burgemeester van De Zwaag. Hip je hip hooraa voor meneer de burgemeester, Hij is tien jaar burgemeester dus ze schulden hem de hand. Hip hip hic voor meneer de burgemeester, Voor de beste burgemeester van het land. Hip hip Hora, voor meneer de burgemeester, Hij is tien jaar burgemeester dus ze en hem de hand. Hip vir vocoraa. De beste burgemeester van het land Lang zal onze burgemeester leven Wat denk je hebt je nog zullen gegeven? Ik heb hier een verrassing en die staat er zeker goed En kijk eens wat het is, het is een nieuwe hoger wat is het leuk dat iedereen cadeaus geeft Wat denk je dat op daar in die doos Ja, nou wilden wij dus de burgemeester van Veren uh, verrassen. En wat gebeurt er? Hij verrast ons. Want, <laughs> terwijl het nummer ging draaien... kwam er een hele grote glimlach op zijn gezicht. En vertelde hij ons dat uh, de film is opgenomen van uh, Samson en Gert... in het uh, stadhuis van Veren. Dus uh, op de werkplek van ja, de burgemeester. De, Geweldig. De oude, de, de, de oude film van Samson en Gert van Studio 100... Uh. Die is in het stadje vieren opgenomen. Een deels. En er komt er nu... Ja, ik weet niet of die film uitkomt, of die al uit is. Hoor. Ik ken de titel ook niet. Maar daar kwam men ook met verzoek weer in Veren. En uh, toen wou men het stadhuis uh, van ons gebruiken. Dus uh, nou, wij zijn gastvrij als gemeente natuurlijk. Uh, dus dat hebben we gedaan. En ze hebben ook weer opnamen in Veren het stadje zelf gemaakt. Dus voor studie 100 zijn wij we wel een, een, een locatie om steeds films op te nemen. Nou ja, geweldig toch? Ja. Mooie reclame nee, dat is mooi, mo Mooie reclame en... Ja. Ja, wij zijn, wij zijn wat gastvrijer, denk ik, dan anderen. Want wij doen niet zo moeilijk over die vergunningen. Mm -hmm. uh, en we werken gewoon mee en zien dat als reclame. We hebben ja, Michiel is Ruiter is opgenomen het. in Veren. Grotendeels <kuggen> een film van Paul de Leeuw op Neeltje Jans. Ja, en hoe is het ah, nou ja, je maar. Oh, sorry, want ik <laughs> wou net zeggen, dan hebben we weer wat raakvlakken, Want zon, meteen hoor? kwam burgemeester Meijer van... Maar wij hebben ook wat, hoor, in Zandvoort. Wat hadden wij, burgemeester? ja... ja. Ik zou bijna zeggen, wie kent Max niet? Ja. Max Verstappen. ja. Van ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, komt ja. hij, uh, en dat heeft hij speciaal georganiseerd. Nadat nou, hij Barcelona heeft gewonnen. Je speelt wel meteen de grootste troef uit, hè? Nee hoor, we oh, hebben nee. er nog veel okay. meer. <laughs> ja, ik zou dus zeggen, ik vergeet Jan Lammers. Ja. Inwoner, ja, ambassadeur, ja, ja. Ja, circuit, uh, noem ze allemaal maar op. Beroemde maar inwoners speelt, hebben we ja. zat. He? Ja. ja, maar ook mensen die heel betrokken zijn en daarin meegaan. Ja. En dat vind ik het aardige als je dus twee dagen met een collega meeloopt... en hij met mij, is dat je toch heel veel vergelijkbare dingen ziet. Ja. Uh, en dat gaat er ook om, het is een stukje houding van mensen, van inwoners... die dat accepteren. Dat zie je in de gemeente Veren, dat zie je ook bij ons. Ja. Wij doen dat op onze op eigen manier. Want als Max Verstappen komt dat weekend... ja, dat wordt hier natuurlijk een beetje chaotisch. Zeg ik dan maar, nou, liggen inwoners daar wakker van? Nee, genieten ze daarvan? Grosso modo, ja. ja uh, natuurlijk, het is even aanpassen... Maar het gaat allemaal en het dorp staat op zijn kop. En ja, er zullen wel rond de honderdduizend of meer bezoekers komen. Nou, dat, dat gaan we oplossen. Het ja. En zijn ja. wij dan ook makkelijk met vergunningen? Ik zou zeggen, vraag het gewoon eens rond aan de mensen die bij het circuit zijn betrokken en dergelijke. Mijn beeld is dat zij over het algemeen erg te spreken zijn over hoe we dat doen. Want we denken in oplossingen, we proberen risico's in een goed perspectief te zetten. En daar ook verantwoord mee om te gaan. Ja, er is een filmopname, iets anders dan. Doe... Uh, ja, ik de finish van de Tour de gehad. Ja. Daar, ja, daar op Neeltje Jans. Daar gelden natuurlijk hebben we hele draaiboeken qua veiligheid. Hè, dus, dus we werken mee, maar we stellen natuurlijk wel eisen, net zoals uh, ah. als, als Niek dat doet: hè, aan, aan veiligheid om, ja. het, om het evenement veilig te laten mm -hmm. verlopen. Want als je gaat kijken, want de, de, jullie zijn vanmorgen zijn jullie bij de veiligheidsregio Kennemerland geweest. Ja. Uh, jullie hebben natuurlijk ook in, in, in, in, in Zeeland een veiligheidsregio. Is dat dan anders qua organisatie? De hoofdstructuur is hetzelfde, maar één groot verschil. He, Zeeland is uitgestrekt, he, want dan leg je Zeeland over Nederland heen, over Zuid- en Noord-Holland. Dan is het even groot qua gebied, alleen 380.000 inwoners maar. Maar wij hebben bijvoorbeeld 65 brandweerposten in, in, in Zeeland. Nou, jullie hebben er niet. 19. 19. Nou, dat is een enorm verschil. Ja. ja wij zijn dunner bevolkt. Mensen werken niet meer in de plaats uh, waar ze wonen meestal. Hè? Dat was vroeger wel zo. Dus je zit, qua bezetting hè, van posten heb je een hele andere problematiek. En vooral in de dagsituatie. En, en hier zit je tegen het stedelijk gebied aan... waar je toch wat meer werkgelegenheid hebt in je eigen regio. Waar mensen dus heel snel als vrijwilliger bij een post kunnen zijn. Maar hoe lossen jullie dat op? Want jullie hebben, ik heb ik gezien, jullie hebben dertien kernen. Heeft elke kern ook een eigen brandweerpost? Nee, we hebben zeven posten. Zeven vanmiddag. posten? Zeven posten. En... Uh, we proberen daar ook wel innovatief bezig te zijn. We hebben al drie jaar in, in koude kijken een, een viermantmans uh, auto. Nee, maar dan wel met, ook met, met, met schuim... Uh, waarmee ze kunnen blussen. Uh, rijden ook op uh, 112-meldingen. We hebben ook al drie mensenlevens gered daardoor. Dus we proberen daar wel een combinatie te maken... van hoe kon je slim samenwerken... en hoe kan je toch iets daar neerzetten... waar je 80% van de brandjes mee kan pakken. En de grote brandweerauto's hebben we natuurlijk ook. Uh, maar... maar het grootste gedeelte pak je eigenlijk met, met de kleinere auto... en kan je eigenlijk veel meer mee doen. Nou, in Domburg gaan we naar een tweemansauto eh, toe zelfs... die ook op één en twee meldingen gaat rijden. En die grote brandweerauto hebben we ook op de achterhand hoor. Maar als je er snel bij bent, kan je al heel wat... Eh, als het uitslaat is, is, een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar je probeert zo'n dingen te combineren... omdat je ook met ambulance zit. Nou, hoe kan ik dan dingen... Aan de strandzijde hebben? heb je de reddingsbegade... Die, die hier in het eigenlijk hetzelfde goede werk doet... En achter de duinen heb je dan ook nog een opvang... Uh, waar je heel snel aanwezig kan zijn. En werken jullie dan voornamelijk met vrijwilligers of is het voornamelijk beroeps? Allemaal vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers? Ja. En als je... U, als u, um, kijk even naar Niek Meijer. Als je kijkt naar de situatie in Zeeland... wat kunnen wij daarvan leren voor, de, voor onze veiligheidsregio? Zijn er dingen die we eruit kunnen halen om uh, bij ons te verbeteren? Ik denk vooral... en die slag hebben wij al ingezet... maar die zie je daar door de noodzaak nog sterk terugkomen en uh, in andere regio's ook... is dat wij uh, de traditionele manier van brandblussen loslaten... maar vooral kijken hoe kunnen we de opkomsttijd... dus de snelheid ter plekke verhogen met behoud van kwaliteit en inzet. Uh, en dat, dat is de innovatieve manier aan de voorkant. In combinatie met, uh, ja. en daar zijn we denk ik ook als Veiligheidsregio Kennemerland best wel uh, voor oplopend, dat je veel meer het bewustzijn bij de inwoners... En de bedrijven gaan versterken van, wees je bewust van het feit dat jij als eerste het best in staat bent om te overleven als er een brand is. De eerste paar minuten zijn echt cruciaal. Wij kunnen er nooit zijn, zo simpel is het. Met een moderne brandmelder die CO2 en rook meldt op de goede plek, waar je tegenwoordig batterijen in zet die tien jaar meegaan, red je jezelf het meest adequaat. Of je buren bijvoorbeeld. Je kunt hele slimme combinaties maken. Het zit echt in die eerste paar minuten. Kunnen we er nooit zijn? Dat bewustzijn zijn we nu veel meer aan het uh, cultiveren. Je ziet ook de veiligheidsregio bij de basisscholen langs gaan. Spelende wijs kinderen meenemen. Niet bang maken, maar spelende wijze meenemen van risico's. Zoals we dat in Zandvoort, als kustdorp, maar ook in Veren, wij laten onze kinderen op zwemles gaan. Het nou is geen enkeldorp dat? wat zich zo goed bewust is van de risico's van het water. Het valt ja. elk jaar weer op. Als we ongelukken hebben, is het ja, bijna klopt. alleen buitenlanders. Zij onderschatten echt de zee. dynamiek van, van de zee, het water. Maar dat zit hem ook in brand. Wij zijn niet bang voor het water. Dat is het mooie, vind ik, van die vergelijking. Moet je ook nooit zijn. Nee, je moet je er bewust van zijn. Niet onrustig worden, maar gewoon bewust van zijn. Dat is de kern. Ja. Is het dan er zo dat, dat je misschien kan zeggen dat het bewustzijn bij, bij de zee wat... Meer ontwikkeld is. Ja, en ook meer respect hè, voor de zee. Ja. Hè, met zijn gevaren. Ja. Het is natuurlijk lekker om te zwemmen in de zee. Ja, maar, maar... ook in het kader van brand. Dat het daar, omdat je toch al weet dat je ver uitgestrekt van elkaar. ver weg van elkaar want dat de brand wordt nooit zo snel te plekken kan zijn. Nou, een brand doet zich denk ik. Ik weet niet hoe Rob daarnaar kijkt. een brand doet zich niet zo vaak voor. En op het moment dat je het meegemaakt. dan is hij echt ook binnengekomen. Ja. En die zee, als kustdorpen, ervaren wij dat dagelijks. En Zeeland helemaal. Want 53, ik hoef het maar te noemen. En daarna ja. nog. Ja, dat doet wel wat met mensen. Ja. Overigens, overigens weer. is dat voor Walcheren heel anders. Hè? Dus, dus uh, ik, ik uh, moet het nog altijd uitleggen. Als ik nieuwe groepen ontvang. Uh, toeristen of, of uh, andere verenigingen. Hè? Dan Zeeland 53. Dat klopt. dat was heel ernstig. Maar voor Walcheren was het 1944. Toen de Galieëren het onder water hebben gezet. Klopt, ja. En, en gemeente Veren ook, niet alle kernen hoor. De kerkdorp, de kern niet. Want men heeft vroeger al de monniken, de kerken op de hoogste plekken gezet. Ja. Maar Walchen heeft een jaar onder water gestaan met ebbenvloed. Dat noemen ze ook de zoute huizen. Die kan je eigenlijk beter afbreken, want daar blijft je last van houden. En dat heeft een enorme impact gehad op het landschap. Op het woningbestand wat er was. Op de natuur... Dat is een walge, maar dat is in Nederland bijna niet bekend. Want 53, uh, Zeeland en Water is 53. Maar ja, in ons geval eerste, 44. Ja, en komt ja. daar ook de naam landen vandaan? Uh, nee, nee, oh. nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Zo zout heb ik nog nooit gereden. Die stond bestond altijd al. Die bestond altijd al. Uh, ja, altijd ja. Ja, ja. Okay. Um, jullie zijn uh, twee dagen op, uh, op pad uh, hier in, uh, in Zandvoort. Uh, gisteren... Nou, op pad, op pad. Ik doe op, mijn op werk en combineer dat. Ja. Wat is het verschil? Uh, nou, dat leg ik altijd Ik loop, ook aan. Mee, ik loop mee. Ja, dus, dus uh, precies. Je krijgt feedback uh, onder spot, bij wijze van spreken. Dat is het verschil. En dat is, ik leg het ook altijd aan, uh, vooral aan jonge lui uit. Die zeggen altijd: Nou, het is gezellig dat u naar feestjes en openingen gaat. Ik zeg ja, dat is het ook. En er is één verschil. Als jullie een feestje organiseren, bepalen jullie wie er komt. Dat kan ik met openingen en dergelijke niet doen. Ik ben daar altijd te gast. Desalniettemin is het gezellig, maar het is een andere beleving. En op de middelbare school snapt iedereen mening onmiddellijk... dat je dan een ander effect hebt. Wat wij zelfs ook afvroegen... want we waren net natuurlijk bij het, het, uh, um, het liedje van Hippie uh, van de burgemeester. Het ging over Gert en Samson. Maar um, de, het per, de, zeg, de persoon die de burgemeester speelt... is ook in het echt burgemeester geworden. Ja. Dus de acteur is ja. burgemeester geworden. Ja. Kan in België. Ja. Zou het ook denkbaar zijn dat de burgemeester <laughs> acteur wordt? Ja. Moet je, je ook kunnen acteren als burgemeester? Je moet inlevensgevoel hebben. Ja. ja, dat is het. Dat, dat is het belangrijkste. Ja. En wij zijn niet. Ja, dat, acteur is, dat, dat is geen acteurspeler, maar wel inlevingsvermogen hebben. Daarom zitten wij ook niet achter een camera. Nee. Daar zijn we niet, uh, uh, denk ik, vaardig genoeg voor, omdat wij veel meer op die inlevingsvariant zitten. Ja. Bij onszelf blijven. Oké, okay, maar er is dus nog een mogelijkheid dat we een switch gaan krijgen ooit eens. Ik sluit nooit iets uit. Nee, dat wil je nee, nooit, nooit, nooit, nooit zeggen. Zeg nooit, nooit. We, we gaan, gaan het bijna afwachten. naar het nieuws van één ja. van, van, van uur. Maar dat sluiten we af met een, een, een nummer. Um, Nick Meijer, dat, uh, het nummer in de ghetto van Elvis Presley. Wij Presley. Ja. Vooraf hadden we zoiets dat slaat toch niet op zandkort, hopelijk? Hè? Nee, dat kan ik met gerust hard zeggen dat dat niet zo is. En waarom niet? Want dit nummer is denk ik al vanaf mijn 15e, 16e. Vind ik dit een intens mooi nummer. Het komt binnen. Dus het is met zoveel passie en emotie geschreven. En de verhaallijn erin. Uh, Elvis Presley is in staat om je daar helemaal in mee te zagen. Klopt. Als mij. Ja. Uh, en ondanks dat ik nu sinds mijn zestiende toch stevig wat levensjaren ja. heb. Blijft dat nummer wat met mij doen. Uh, en ik, ik blijf het gewoon mooi vinden. We gaan er naar luisteren. Dank. <laughs> As the snow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 In de ghetto aangevraagd door burgemeester Niek Meijer. Elfris Presley, een uh, prachtig uh, nummer. Ja, echt heel mooi. Hoe uh, krijg je een burgemeester? We gaan, uh, we gaan uh, zo direct even luisteren naar het uh, journaal. En dan krijgen we zo weer bij u terug. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...